voor spoedige start.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 ministerie van Economische Zaken. Daar is nu besloten om nog eens 620 partijen uit de handel te nemen. Het is niet bekend hoeveel van de risicomelk zich in Frankrijk bevindt... en hoeveel daarbuiten. In Marokko, in de hoofdstad Rabat, is door 50.000 mensen geprotesteerd... tegen het besluit van president Trump om Jeruzalem te erkennen... als hoofdstad van Israël. In Beirut heeft het leger ingegrepen... toen een protest bij de Amerikaanse ambassade uit de hand liep. De Turkse president Erdogan heeft gezegd dat Jeruzalem niet kan worden overgelaten aan een land van kindermoordenaars. De Israëlische premier Netanyahu is in Parijs. Daar heeft hij gezegd dat de Palestijnen de realiteit moeten accepteren dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Des te sneller kunnen we richting vrede gaan, zei hij. De vereniging van effectenbezitters stelt de bestuurders van het woonwarenhuis Steinhof aansprakelijk voor een miljardenschade die de aandeelhouders hebben geleden. Steinhof is een multinational die officieel in Nederland is gevestigd. Er zijn geen winkels in Nederland. De multinational verloor in een week tijd bijna 12 miljard euro. Dat is bijna 80 van de beurswaarde. Volgens de effectenbezitters is er gerommeld met de jaarrekening. Het weer, vooral in het noorden nog sneeuw. In de loop van de avond wordt het bijna overal droog. Lokaal is er kans op mist. Morgen begint de dag droog. In de loop van de dag krijgen we vanuit het zuiden opnieuw een gebied met regen en sneeuw. En dat kan weer voor flinke overlast zorgen. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op da de 2 Den Bos Utrecht rijdt het nog langzaam tussen Vianen en Utrecht. Reken op een kwartier vertraging, maar het gaat inmiddels een stuk beter dan een half uur geleden. Dat was de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met nu. ZFM Klassiek.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 Thank you.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 Chorus uh, Dixit Dominus Domino Meo En dat is geschreven door Georg Friedrich Hendel Een Duitse componist die uh, later in zijn leven naar Engeland verhuisde En daar vele meesterwerken schreef uh, Tijdgenoot van Bach, ze hebben elkaar alleen nooit ontmoet En het verhaal gaat dat Hendel degene was die zo'n ontmoeting heeft tegengehouden Dat niet wilde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 Of ook, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar ik doe het maar zo. Onder leiding van Marcos Magelhaas.